9 uur. Waterborg moet met het nrs journaal Tussen Frankrijk en Turkije is een diplomatieke rel ontstaan nadat de Turkse president Erdogan vandaag in een tv-toespraak had gezegd dat zijn Franse collega Macron psychische hulp nodig heeft. Frankrijk reageerde door zijn ambassadeur uit Ankara terug te roepen. Erdogan heeft al lange kritiek op Macrons acties tegen moslims. Na de onthoofding van een leraar vorige week heeft de Franse regering maatregelen genomen tegen islamitische scholen en verenigingen. De politie heeft in het centrum van Londen 18 mensen opgepakt bij een protest tegen een mogelijke lockdown. De demonstratie werd beëindigd omdat de actievoerders niet genoeg afstand zouden hebben gehouden. Een kleine groep kwam toen in opstand. Ook werd de Westminster Bridge even geblokkeerd. Bij het afbreken van de protest raakten drie agenten lichtgebond. Ook op andere plekken in de Britse hoofdstad waren acties tegen het coronabeleid van de regering. Op het Maliveld in Den Haag is door een paar honderd mensen gedemonstreerd tegen de coronawet. Ze riepen de Eerste Kamer op tegen te stemmen. De senatoren behandelen de wet deze week. Als ze akkoord gaan, kan het kabinet bijvoorbeeld een mondkapjesplicht instellen.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 Het weer de komende uren wordt de bewolking dikker. Vannacht volgt van het westen uit regen. Het komt niet verder af dan een graad of 13. Morgen eerst grijs en nat. Later klaart het van het westen uit op. Alleen aan de kust kan morgenmiddag nog een bui vallen. En morgen wordt het ongeveer 14 graden. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Bruh bruh You've got it locked to the Nightwalk with Mario Zandvoort. Are you ready? On CFM. Ja, een hele goedenavond en welkom bij een nieuw aflevering van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Ja, iets anders is er niet hè. Weekend ADE weekend is zit alleen al zonder publiek. Online kun je dan wel, geloof ik, 11 uur of één keer per dag een uur een mixje aanhoren. Maar voor de rest, hè, de workshops en de DJ's zijn allemaal aanwezig. Maar, nou, niet allemaal, maar hè, allemaal zonder publiek. Ja, het is niet anders. Hè. Corona-tijd, alle kroegen zijn dicht. Moet je tegenwoordig zorgen dat je voor achter je drank in huis hebt. want hè, En dan echt ruim voor achter, want ach na achter mag het niet verkocht worden en na achter mag je er ook niet mee over straat. Dus. Ja, het is een beetje lastig allemaal. De, ja, anderhalve meter. blijft voorlopig nog. Uh, mondkapjes op. En uh, ja, geen verbeteringen. En laatst. Uh, voor de muziek. Als opening. Black and Crown. Met Bettina Boede. Met Let's Celebrate oud nummer van Casey de Sunshine Band. Een gouden oude klassieker. Beetje jeugdsentiment. En ook dit uur heel veel plaatjes uh, waar ik goede herinneringen aan heb. In de tijd dat ik nog uh, achter de draaitafel stond. Ja, ouderwets draaitafels. CD-spelers heb ik wel meegedaan, maar... Uh, ik ben begonnen op, uh, op draaitafels. Technics 1200 SL's. En uh, menig dj's hier bij de lokale van Zoals ik is er ooit mee begonnen. En uh, menig dj's uh, hebben hier ook in Zandvoort in de club gedraaid. Waaronder, van, uh, waaronder ik, uh, onder andere. En uh, ja, goede oude muziek. Goede oude tijd. We hebben allemaal een nieuw jasje gestoken, dus... Uh, He? je hoort hem nu Steven M en Laurent uh, Zimeka met What a Feeling ook een gouden oude klassiek als je wat ouder bent in mijn leeftijd en de jongeren onder ons die kennen het waarschijnlijk helemaal niet maar uh, ze gaan dit zeker waarderen. What Saturday's 9 to midnight on your number one. wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Nou, dat moet je allemaal thuis doen, hè. Want uh, ja, op straat is niks te beleven. Na nou, acht uur is het allemaal uh, dicht. Ja, ja, misschien een supermarktje, ja, maar uh, alcohol, dat kennen we niet krijgen naar achter. Ja, het is wat, hè. CFM Zandvoort, het is ADE-weekend. Ja, en ook daar ga je weinig van merken. Want je kan denken van, ja, ik wil er naartoe. Ja, mag niet, hè. Het, is allemaal het wordt wel gestreamd online. Dus uh, je kunt de dj's horen. Workshops worden geloof ik ook uh, online. Uh, want ja grootste online dance-event van de wereld, denk ik wel. Het was eigenlijk het grootste dance-event wat er is. Maar ja, zonder publiek is het een beetje anders dan anders, hè. Maar ja, wat de laatste berichten, de ander, komende anderhalf jaar wordt het alleen maar ja, mondkapjes. Daar zijn we voorlopig nog niet vanaf. Anderhalve meter, ja, ook nog niet, hè. En zelfs als het vaccin er is, dan is het nog niet uh, voorbij. Dus uh, echt, allemaal sparrende tijden. In Duitsland zijn de mensen weer begonnen met het hamsteren van toiletpapier, zeep en dis desinfectie Terwijl de statistieke Bundesamt het, eh, de verkoop van toiletpapier lag afgelopen week... 89,9% boven de niveaus van de coronacrisis. En eh, iedereen mag zeggen, die Nederlanders zijn gek. De eerste golfen waren we ook stevig aan het hamsteren. Waarom? Geen idee. Maar eh, stel je voor dat, eh, dat het voorbij is met de wereld. Epidemie, eh, corona, gaat nooit meer weg. Ja, maar eh, ook in Duitsland eh, zijn ze druk aan het... Eh, ja, want daar is ook de tweede golf. Nou, overal. Ik spreek in Spanje, hoorde ik gisteravond van een 1 miljoen hebben ze al gepasseerd. 1 miljoen besmettingen in totaal over de hele periode. Dus uh, ja, het wordt er allemaal niet beter op, hè. Zie we hem zo voor straks in het tweede uurtje. DJ Mouse met zijn Global House vibes. Beetje de feelings van ADE. En ook straks in het derde uurtje vliegen we naar Italië met DJ Kelly. Ook hij is niet naar Nederland gekomen voor ADE. Maar hij heeft wel een mooie mix voor ons in elkaar gezet. Dus uh, gaat allemaal goed komen. Nu op de radiomuziek Muziek. Vanavond zie ik je natuurlijk aan je radio gekluisterd. Bedagje van Krasy Pizza en Cheesecake Boys met Move Yourself. Ook zo'n gouden oude klassieker in een nieuw jasje gestoken. To the hottest party vibes across the Netherlands And around the world This is The Nightwalk Mainstage Only on CFM Ja, yeah, dat was muziek van Ferre Le Grand Tensam met Ida Corbett. Let Me Think About It In de Saniksto remix Beetje andere remix Maar het blijft een lekkere platen Was officieel van Ida Corbett. Let Me Think About It en daarvoor Mark Brickman met RISE. En het was samen met Vanessa Jackson. CFM Zandvoort, de Nightwalk, zaterdagavond. Ik weet niet of je het bericht gehoord hebt, maar DJ José Padilla. Hoe de fuck is dat, denk je? Nou, die is 74, uh, nee, 64 geworden. Hij is overleden. Nabestaande van de artiest, die Resident DJ was in het Café Del Mar op Ibiza. Maakt op Instagram bekend dat hij afgelopen donderdag, uh, nee, afgelopen zondag. Hoe kom ik nou op donderdag? Op zondag in zijn slaap is overleden. En het nummer Café Del Mar, dat is een wereldberoemd nummer. En het is... Hij is geloof ik al 60.000 keer uh, geremixt. Dus uh, is, uh, hè? Ja, hij heeft het een beetje uh, ibiza op zijn plek gezet. En zeker met, uh, met dat nummer Café Del weet niet of je er ooit geweest bent. Maar uh, ja, hij moet er een keer geweest zijn. Ik weet niet of het nog bestaat trouwens hoor. Want bij uh, ja, de DJ is inmiddels 64 jaar, was hij en overleden. Maar uh, hè? hij had uh, in juli werd bekend dat hij uh, leidde aan uh, darmkanker. Ja, dus ja, de ene gaat dood aan corona en de andere gaat uh, aan andere ziektes dood. Alleen, uh, ik hoop niet dat je nu een ernstige ziekte hebt... want je komt het ziekenhuis gewoon niet in... want uh, alle plekken zijn bezet door uh, coronapatiënten. Zie je, we hebben antwoord. David Quetta staat inmiddels langer... dan welk artiest dan ook genoteerd in de Nederlandse top 40... al 40 jaar lang, uh, nee, 12 jaar lang doet hij het in de Nederlandse top 40... en daar is hij heel erg trots op. Ja, het is een mijlpaaltje, dus uh, eh, maakt nog steeds heel veel muziek. laatste plaat was, uh, wat meen ik, met... Uh, uh, ja. ja, met wie niet, hè maar uh, hij was uh, van de week bij uh, Eva. Gene, hè? kennen we allemaal. En ja, toen kreeg hij een trofee overhandigd. En ik ga deze houden. Zo maken die trots bekend. Dus met andere woorden, helft van de trofee's flikkert hij gewoon in de vuilnisbak Dus geeft hij weg. Maar deze gaat hij houden, want ja, Nederland heeft toch wel een bepaald iets. Uh, hè? Zie je, we hebben zand, ik lul weer veel te veel. Het is weer tijd voor muziek. Naughty Kato, keep me. Nee, Naughty Kato met keep making me high. Je hoort een sky high club mix. Je wordt het hier op ZFM's antwoord. In de Nightwalk, we zijn bij je tot aan middernacht. Silver Ivanov en Alexandro Savov met a People. Je wordt het alleen op CFM zelf in de Nightwalking. Coronatijd, geen kroegen, geen clubs, er is gewoon helemaal niks open. En uh, ja, ik weet het laatste nieuws heb gehoord, maar uh, als je een meisje bent en je wordt binnenkort 18... dan uh, moet je gewoon in dienst. Ja, ik, uh, ik was met verbijstering geslagen lopen, wij ons druk te maken over dat uh, Willem-Alexander en de kids in Griekenland zitten. Maar ik, uh, ik heb iets van, dit is veel erger hè. Dat jongens nou in dienst moeten, dienstplicht heb ik ook gedaan. Meisjes verplicht in, uh, verplicht in dienst, dienstplicht. Het is te gek voor woorden. Maar ja, Nederland heeft wel meer rare dingen. CFM antwoord? K-London Post, featuring Medi-Miles met I Believe. Je hoort hier op CFM antwoord in de Nightwalk. Zometeen DJ Mausel met zijn Global House vibes. En straks in de derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ Capskelly. Dus ik zeg gewoon, tot zometeen na de break.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 Till you came into my life These are the arms that are you inside Every day and every night